Goedemorgen, 1 minuut voor 6 het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Anne Marie. Ja, goedemorgen. Opluchting in Europa. Nu er een deal ligt over Groenland en president Trump toch geen importheffingen invoert. Gisteravond liet Trump in Davos weten dat hij afspraken heeft gemaakt met NAVO-baas Rutte. It's a really good deal for everybody. Gets everything we wanted, including especially real national security. Er is onder meer afgesproken dat de NAVO Groenland en het Noordpoolgebied voortaan gezamenlijk gaan verdedigen. Echte details over die deal zijn nog niet bekend. En Rutte liet na het gesprek met Trump wel weten dat er nog veel moet gebeuren voordat er een definitief akkoord is over Groenland. Er is nieuw onderzoek gedaan naar Parkinson en daaruit blijkt dat de ziekte in Nederland vaker voorkomt in het noorden van het land dan in het zuiden zegt de Universiteit Utrecht en het Radbuit UMC. Hoe dat zit, is onbekend. Ook worden mannen vaker getroffen dan vrouwen. Waarschijnlijk doordat mannen op hun werk... in aanraking zijn geweest met schadelijke stoffen. En we hebben vorig jaar 2 miljoen minder boeken gekocht... dan het jaar daarvoor. Het gaat om totaal zo'n 44 miljoen boeken. En dat is in vier jaar tijd het laagste aantal. Vooral fysieke boekhandels hebben minder verkocht. Digitaal boeken lenen bij de BIEB werd juist populairder. Voetbal, ja, het was een avond om snel te vergeten voor PSV. De club speelde in de Champions League tegen Newcastle United... PSV verloor met 3-0 in Engeland. naar Peter Bos baalt, maar is ook realistisch. Ik vind dat we terecht verloren hebben, omdat we eigenlijk niks gecreëerd hebben. Maar ik vind niet dat we tegen een ploeg gespeeld hebben... die ons met de rug tegen de muur hebben gezet en over ons heen gelopen zijn. Absoluut niet. Dat hoorde je bij Ziggo. Volgende week speelt PSV tegen Bayern München. In die wedstrijd wordt beslist of PSV doorgaat... naar de dock out fases van de Champions League. Het weer nog van weerplaza flinke verschillen vandaag. In de noorden temperaturen rond het vriespunt. In Limburg kan het wel 10 graden worden... Blijf verder overal droog en er is ook af en toe wat zon. Goed nieuws vanaf de weg. Ik zat net nog naar de A67 te turen. Daar was de weg afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Nou, dat is opgelost als sneeuw voor de zon en dus is er niks aan de hand. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Een bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest... go. op donderdag, de 22e van januari. Je luistert naar show 1566, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Moest uh, zo lachen, vanochtend uh, reed ik naar werk. En toen zei uh, Kiki, die naast mij zat natuurlijk, want die rijdt mee. Ja, die rijdt mee, haar auto is kapot. Hé, hey, daar uh, staat nog een hele grote kerstboom. En het was niet echt een fysieke kerstboom, maar het was zo'n kerstboom. Ja, dan hebben ze zo'n uh, groen lichtsnoer en dan maken ze dan een kerstboom van. Ja, en het ja. stond in de tuin van een heel groot bedrijf en die torent dan zo uit. Mocht je toevallig op de a 2 rijden in de buurt van uh, Vinkenveen. kijk even, want je ziet hem waarschijnlijk wel staan. Toen dacht ik, nou, die mag inmiddels ook wel een keertje weg. Ja, die kan wel weg. De ik vind lampjes bij huizen nog wel gezellig... maar een kerstboom, wij, uh, ik realiseer me nu, wij hebben ook nog een kerstboom in de tuin. Maar het kan altijd trekken. Er zit hier iemand die moet nog Sinterklaas gaan vinden. Oh, ja. Ja, Annemarie, dat dit weekend. Heen. Ja, ik vier zondag Sinterklaas. Jo, hoe dat zo? Ja, Alvast is... of uh, moet je nog? Nee, nog steeds wel. Kijk, dat is een traditie wat ik al twintig jaar doe met uh, mijn goede vriendinnen. En uh, ja, iedereen heeft een druk leven. Dus het was al ongelooflijk moeilijk plannen. Dus die planning begon in uh, oktober al. Toen kwamen we ergens in december uit. Nou, dat was de hele fysiek zwakke en misselijk. Dus toen hebben we het moeten verschuiven naar... Eind januari. Want ja, daartussen is het ook niet te doen. Is iedereen ook druk. En noem toch maar op. Om het nog helemaal gekker te maken. Vierdag, zaterdag heb ik een oud een nieuw borrel. Huh? Maar moet ja. je. Kijk, hartstikke leuk. Ik snap dat je graag wil samen zijn. Moet je de thema's niet gewoon loslaten. Ja, maar we... bedoel, waar, waar, Waarom zijn je het Sinterklaas thema nog aanhouden? Waarom is het niet gewoon een borrel met cadeaus? Nou, nou ja, ja maar jullie ik... wel loodjes getrokken denk ik. En het ja, is we... natuurlijk ja. altijd zo'n gedicht op rij. Maar hoort er wel bij. Ja, het is gedicht met, uh, met cadeautje. Taille pepernoten. Ja, op op pepernaal te liggen. Wordt wor, er, er nog wel, inderdaad, qua snoepgoed... Uh, wordt er nog aan Sinterklaas thema vastgehouden... of is dat losgelaten? Nee, dat is losgelaten. Oké, okay. nee, dat is los. Dit o, is bij mij, ik ga een broodje kroket doen. Tuurlijk. Oh, lekker een broodje Leuk, kroket. Zoiets of zo. Hey, ja, maar, en uh, wie heb je getrokken? Dat zeg ik niet natuurlijk. Nee, dat zeg je niet oh, natuurlijk. Okay. Nee. Hey, maar zit er, een, zit er een max op? Of zouden er meer mensen zijn die nu luisteren die dit hebben? Ongetwijfeld. Ja? Ja, ongetwijfeld. Omdat het planningstechnisch ja, namelijk ook. een ding is. Dat is het. Dus op een gegeven moment kom je, dan, kom je dan later uit. Maar het wordt straks toch gewoon vroeg zomer. Zitten de mensen nog steeds met een mijter op? <lacht> nou, ik vind wel, ja. Ik, vind het, ik bedoel, het is rijkelijk laat. Maar uh, ja, misschien krijg je het gevoel... lekker zondag wel opgeroepen. Het loopt toch al het hele jaar door elkaar? Ik zie ook alweer paaseitjes in de winkels liggen. Nou, in, de zomer, in de zomer wordt de intrataal weer verbuit... tot de kerstshow. Ik hou het niet meer bij. Het maakt allemaal niet meer uit. Ik voel inderdaad ook die paaseitjes. Want ik had het idee dat vorige jaren lagen die eitjes er wel... maar dan heette het iets van uh, gewoon eitjes... Feest-eieren. Nu wordt echt de Pasen proactief gecommuniceerd. Net zoals zeg maar, de pepernoten liggen er ook eerder, maar dan, ze nog geen, dan heeft het nog geen Sinterklaas-thema. Het is nu echt Paas thema Oh, zo, dan liggen ze er al wel, maar dan is dat schap nog niet helemaal als een schoorsteen aangekleed. Exact. Ja, het is, ik verbaas mij niet meer, want ze liggen er toch altijd meteen na oud en nieuw, de Pashaitjes. Ja, ja nou, ik het vind ik nog steeds een voorstroom. Ja, echt, absoluut. Ze liggen er el elk jaar hebben we dit gesprek dat ze er in januari al liggen. Oké. Okay. Nou, dat de Klaas gewenst, Annemarie. Ja, uh, Annemar. ja dankjewel. Nou, uh, ik ik zal de groeten doen. Zeg het ter oefening: uh, de rest van de ochtend alle nieuwsbulletins op Rijm. Ja. Is, is Mix Rijmwoordenboek nog wel online? Ja, die doet het nog. Okay. Oh, oké, okay, gelukkig. Volgende week doen wij wat anders. Wij uh, doen dan de Q-top 500 van de 90s, de beste muziek uh, uit de jaren 90. En hierop is gestemd door Samantha Voogd. Ja, die heeft echt een jeugdherinnering aan deze boys. Mijn beste vriendin van de basisschool en ik zijn groot fan. En nog altijd hebben we ineens weer app-contact bij concerten. En gaan we er samen naartoe in september weer naar Düsseldorf. Ja, ze gaan dan naar de Spice Girls. <laughs> nee hoor, dat is grappig. We gaan we natuurlijk over deze boys. Onmisbaar in de top 500 van de 90s. Quit playing games. Even in my heart. With my heart Like your music and stay. Daarvoor de uh, Backstreet Boys en uh, Quit Playing Games. Straks vanaf uh, 8 uur doen wij een uh, uurtje muziek uit de jaren 90 om op te warmen voor de top 500 van de 90. Ah, oh, Dat vind ik zo heerlijk, daar heb ik zin in. En dan moet je even nagaan dat als je dat al lekker vindt, vanaf maandag is het gewoon de hele dag. We hebben de hele top 500. Ondertussen nog veel mensen die toch even reageren... op het feit dat Annemarie nog Sinterklaas moet gaan vieren. Amy die zegt, Annemarie, dit is zo herkenbaar. Onze traditie met de vriendinnengroep met Sinterklaas... is het dobbelspel met cadeautjes. December lukt er ook niet met alle drukke agendas en reizen. Daarom hebben we dit weekend gepland. Jolien die zegt, Annemarie is niet de enige. Morgen vier ik het met zes vriendinnen. En uh, Esmee die maakt het helemaal bond. Die zegt, we hebben ooit Sinterklaas gevierd in mei. Oh. Ik vind het ook een, een vrou vrouwending. Mannen gaan niet nog in januari Sinterklaas vieren. Die gaan gewoon de kroeg in. En volgens mij vieren sowieso mannenclubjes niet Sinterklaas met elkaar. Is dat, echt, is dat echt een vrouwending? Ik zou het wel eerder in die hoek... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als mannen Sinterklaas vieren... dat het altijd samen met hun partner is... en dan een groepje gezellige partners. Ja, maar. dat ja. geloof ik ook. Maar niet, ja, niet louter mannen. Nee. nee, dat denk ik ook. Hey, en een uh, andere leuke activiteit dit weekend, uh, lieve Mattie... is dat jij jarig bent. Ja. 41 word je overmorgen. Hoe zit je erin? Nou, ik uh, zie er heel erg naar uit. Ja, jongens Het cliché is uh, toch waar. Ieder jaar uh, dat je gezonder een uh, jaartje bij mag zetten. Uh, dat wordt eigenlijk ieder jaar meer waard. merk ik toch ook aan mezelf. Ik ben heel blij dat ik uh, gezond 41 mag worden. nou en Zo is het natuurlijk ook. We hebben je echt wel eens horen huilen toen je 38 werd. En ik allemaal ja. maar oud vond. Dus ik vind dit een uh, heel erg prettige wending. We gaan lekker gezellig eten met elkaar. Uh, Kiki, jij, Sander en ik. Ja. En ook nog naar vrienden van Amstel Live. Ik heb op, iets na zeven even een update over jouw cadeau. Jouw verjaardagscadeau. Dat is toch niet nodig? Ach ja, maar ja, uh, je bent toch niet. mijn vriend. Dus ik ben daar toch mee bezig. Oké. Okay. Ja. Leuk. Het is niet dat ik het nu mee heb. K K Krijg wel te horen wat het is? Uh, nee, je krijgt natuurlijk niet te horen wat het is. Oh, oké. Okay. Nou Dat om uh, vijf over zeven. En later deze ochtend doen wij nog uh, vier op een ei... Dat hoor je goed. Je denkt het gaat over vier op een rij, Maar het gaat in deze om vier op een ei. Gisteren zat er in het nieuws dat eieren duur zijn, Annemarie. Soms wel 10% per, per doosje, toch? Zeker, ja. En ik zei ja, ik proef echt het verschil tussen een biologisch ei... en een ei wat zeg maar een halve ster heeft qua beter leven. Ja, ja. Eh, omdat een biologisch ei heeft in mijn optiek een iets diepere smaak. En, en nu sta ik niet per se bekend als iemand die daar rekening mee houdt. Uh, dat komt ook mede door mijn vriendin thuis. Die zegt, de biologische eieren zijn lekker. Ik proef 100% het verschil. Nu zei jij ook in de uitzending, ik proef het verschil. Nou, waarop ik zei, nou, laten we dat dan ook uh, daadwerkelijk gaan doen deze ochtend. Toen zijn we na de show met z'n allen daar nog een beetje over gaan brainstormen. Luister mee, want dit is een opname van onze brainstorm. Dan hoor je een beetje hoe die krankzinnige ideeën tot leven komen. Vier of een ei. Vier op een. <lacht> een. Vier op een, <lacht> Vier op een <lacht> ei. <lacht> <lacht> is dat op de gang. Vier op een ei. Ik morgen nog uitvoeren Vier op een ei. Dit lijkt tien over twee in de kroeg. Het is slechts half elf op een redactievergadering bij ja. Q-Music. Uh, ja, Luc kwam met het idee: vier op een ei. We gaan daadwerkelijk vier op een ei doen. Wat, uh, wat houdt het in? Rond uh, half tien duik ik de keuken in. Dan bak ik vier eitjes. Laat ik ze vervolgens aan jou proeven. En moet jij eruit halen. Welke is biologisch en welke niet? Ja, want je doet één biologisch ei, denk ik, hè? Of niet? Dat hoeft, dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft... Oh. Nee, dat hoeft allemaal niet. Dus het kan ook biologisch, niet biologisch, biologisch, niet biologisch? Dat kan. Het kunnen oh. ook drie biologische eieren zijn. Oh. Ja, nee, nee. Hoeft ja. Te, er, hoeft helemaal niet, er hoeft helemaal niet maar één biologische ei tussen te zitten. Oh, nee dat hoor. Dacht dat is helemaal ik. Niet, nee, dat is helemaal niet gezegd. Oh. Nee, dat is helemaal niet gezegd. En het leuke is, ik stuur jou, net als bij vier op een rij, wat we om half negen doen. Ja. stuur jou de studio uit en laat ik alvast aan de luisteraars weten welke biologisch zijn en welke niet. En dan kom jij en dan gaan we kijken of je het goed hebt. I wanna feel the, heat. I wanna the night. I wanna feel the beat. I wanna dance tonight. I wanna lose myself. I wanna come over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 Take you higher, I'll take you higher, and we can be dead. Alarmschijf deze week. Shakira en uh, Zoo. Ja, we hadden iemand klaarstaan voor uh, Mattie en Marieke's uh, collector, Maar Kiki, helaas... Ja, die, de persoon krijgen we niet met te pakken. Oh, oh. En ze okay. kwam all the way from France, toch? Oh, ze hangt nu weer. Wacht, oh, we gaan het doorzetten. Oké, okay, hartstikke leuk. Helemaal uit Frankrijk. Hallo, Lonneke. Hoi, hey. goeiemorgen. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hallo. bonjour. Ben je op vakantie in Frankrijk of woon jij echt in Frankrijk? Nee, ik woon in Frankrijk. Ah, je woont in Frankrijk. Lang al? Ja, uh, 14 jaar. Oh, dat is nee. best een tijd. Wat leuk, wat gezellig dat je dan ja. nog lekker naar de Nederlandse radio luistert. Ja, iedere ochtend. Ja, dus toch toch fijnste. En waar Uit ongeveer eind. in Frankrijk zit je? In Cannes, in ah. zuiden. Ah, oké. Okay. Oh, oh, heerlijk zeg. Heerlijk. Ja? Hey, ja. Uh, Lonneke, jij uh, wil zo meteen komen collecteren... maar je hebt eerst een vraag aan ons, of niet? Ja, dat klopt. Ik wil heel erg graag collecteren. Ah. Maar ik wil dat Luc mee collecteert. Want hij is de veroorzaker van al dit. Yes. Oei. Oei. Oh, dus, oh. Dat, dus, dat, dus dat ook Luc uh, wat in jouw collectebus zou kunnen doen als hij dat wil... Ja, kijk, ik vind het natuurlijk leuk dat iedereen wat doet... maar ik wil eigenlijk vooral dat hij meetaalt. Oh. Ik, ik word toch geen vader, hè? Is dat, ja. uh, ik ben de voorzaker, maar ik ben nu een beetje... bang uh, dat ik ergens in Frankrijk een kleine spruit loop lo lo lo lo lopen. Maar dat is niet het toch? Uh, ik hou het nog heel even spannend. Oh, Oké. Okay. Oh, hey, uh, maar uh, Luc, doe je mee met de collector? Ga je zo meteen, uh, wellicht als de goede pitch is. Ben je bereid om iets in de collectorbus van Lonneke te doen? Het is wel echt de, de langste maand van het, uh, van het jaar. Het ja, ja, januari. Ja, ja. ja oh. uh, dus uh, er zit niet heel veel meer in de portemonnee. Maar ik vind het wel leuk om even mee te doen, dat wel. Nou, Lonneke, Luc doet mee zo direct. Leuk. Oké. Okay. Tot zo. Hi. Tot zo. Hoi. Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, je hoort wat we steeds minder vaak in onze auto hebben liggen.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 1 plus 1 gratis. En dan voor die Jumbo. Nu de mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals smartwatches van onder andere Carmen en Samsung. Nu met tot 20% korting. Scoor alle deals bij Bol. QMusic, Goedemorgen. Het is half zeven. Op de weg de vertragingen langer dan tien minuten. Die zijn op de A1, daar is richting Amersfoort een ongeluk gebeurd. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken zes kilometer met 33 minuten. De A2 naar Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug drie kilometer een kwartier. En op de A58 van Marira naar Tilburg kom je in vijf kilometer... tussen Bavel en Tilburg-Reeshof met 44 minuten. Ja, qua weer flinke verschillen vandaag. In het noorden temperaturen rond het Vriespunt. In Limburg kan het ondertussen wel 10 graden worden. Het blijft overal droog en er is af en toe een zonnetje. Anne-Marie heeft het laatste. Nou, goedemorgen. Agressie tegen zorgpersoneel blijft een groot probleem... zegt een vakbond na onderzoek. Daaruit blijkt dat veel zorgprofessionals agressie en geweld... vandaag de dag zelfs zien als onderdeel van hun werk. Zorgverleners moeten veel makkelijker aangifte kunnen doen... vindt de bond... Er wordt bijvoorbeeld nou ja, geschreeuwd naar mensen die in het ziekenhuis werken. Bijvoorbeeld. Er wordt gescholden. En een derde geeft ook wel eens aan geslagen of geschopt te zijn... door patiënten bijvoorbeeld. Het Zilvermuseum in het Gelderse Doesburg is helemaal leeggeroofd. Dat gebeurde gisternacht. Volgens de regionale omroep zijn ruim 300 zilveren voorwerpen gestolen... waaronder unieke zilveren mosterdpotjes. De schade is waarschijnlijk tienduizenden euro's. De politie zoekt de daders en vreest dat het zilver wordt omgesmolten. De zilverprijs is hoog op dit moment. Het museum is dan ook dicht, want we hebben ook niks meer, zeggen ze. Opluchting in Europa, nu er een deal ligt over Groenland... Trump hield de afgelopen weken lang vol dat hij Groenland wil hebben, maar na een gesprek met NAVO-baas Rutte gister in Davos denkt hij er toch anders over. Er zou nu onder meer zijn afgesproken dat de NAVO Groenland en het Noordpoolgebied voortaan gezamenlijk gaan verdedigen. En Trump had na het gesprek mooie woorden voor Rutte. I just want to thank the Secretary General for being with us. We have a few things to discuss. It was a meeting I actually look very forward to. He's doing a fantastic job. We've been friends. En verdere details over de deal zijn er nog niet. Wel zo wel duidelijk dat de importheffingen die Trump wilde invoeren... ook van tafel zijn. Altijd trots als ik Mark zie. Ja. Ja, hij hij, hij kneedt Trump op zo'n goede manier. En blijkbaar kunnen die twee het goed vinden. Of is dat gewoon een, een soort zakelijke overeenkomst... of een overeenstemming of zo, waardoor, waardoor het echt werkt tussen ja. de twee. Ja, Trump ja. heeft respect voor hem, denk ik. Ja. Ik heb ook het idee, maar goed, dit is allemaal van de zijlijn beoordelen... dat Mark bereid is om over zijn eigen principes heen te stappen... Ja. Uh, for, the, for the greater good, zeg maar. Dus ik heb ook het idee dat Mark iets slimmer is dan Donald Trump. Nogmaals, allemaal van de zijlijn. Maar dat hoop ik dan te zien. Een soort Znab tactiek. Ja, toch echt een no. tactiek waar no. Trump gewoon met open ogen in loopt, zeg maar. Nou ja, er was ook nog, uh, volgens mij was dat... We uh, zat dat gisteren bij Eva. Dat het nog even ging over dat Donald Trump... ook publiekelijk weer in zijn speech het erover had. Van, hey, Mark Rutte zit hier in de zaal. Mark, Mark, ja, waar zit ja, je? Ja, ja, ja. En toen benoemde hij nog even dat Mark toen in Den Haag... natuurlijk daddy tegen hem had gezegd. Ja. En toen vroegen ze ook nog aan tafel bij Eva... van, joh, is dat, niet, is dat dan niet gênant voor Mark? Dat dan nog eventjes dat woord daddy... zo door die hele zaal wordt geslingerd. Uh, en daar uh, zat... Uh, uh, uh, politicus Erik van den Burg... die, zat daar de VVD, en die, ja. en die vertelde... Nee, maar daar heeft, daar, heeft, daar heeft Rutte helemaal geen last van, joh. Nee. Dat is voor hem al niet schofferen of dat raakt hem helemaal en, niet. Dat, nee, dat hij... zijn dus die principes waar hij bereid is om overheen te stappen. Ja, ja. ja, en dat werkt natuurlijk heel goed. Hij zit er niet met zijn eigen ego in. Echt mooi. De ANWB moest vorig jaar een stuk meer automobilisten te hulp schieten... met een universeel reservewiel. En dat komt doordat auto's zelf steeds minder vaak zijn uitgerust met een reservewiel. 17.000 keer moest de Wegenwacht zo'n geel wiel plaatsen... wat dus, ja, wordt meegenomen door de ANWB dus als iemand bijvoorbeeld een lekker band had. Verder blijkt uit cijfers dat een probleem met de accu... nog altijd de grootste pechoorzaak is. Soms weten mensen het niet hè, dat ze een reservewiel hebben. Het ligt natuurlijk uh, vaak, als je hem hebt, onder die mat in uh, de achterbak. Maar heel veel mensen hebben daar nog helemaal nooit gekeken. Maar daar zou dus zo'n geel reservewiel ja. kunnen liggen. En kun je hem dan ook nog plaatsen, vervolgens zelf? Ik niet. Ik ja. niet. Ja. Nee, ik, ik zou ook niet weten of ik hem heb. Ik, ik weet het niet. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik ga vanmiddag eens kijken. Nou, ga eens kijken. <laughs> Ja, ga je binnenkort een dagje naar de dierentuin... dan oh, een dikke kans dat je dit geluid gaat horen. Dan gaat iets niet goed. Nee, nou ja, Dit zijn uh, paringsgeluiden van gieren. Ja. Onder meer Blijdorp en Beeksbergen die spelen die geluiden nu af. Ja, hoe zit dat? De gieren die daar rondvliegen... die moeten daardoor gestimuleerd worden om zich voor te planten. Ja, om seks te gaan hebben. Het is hoog nodig, gieren worden wereldwijd ernstig bedreigd... en dat terwijl die vogels een grote rol spelen in de natuur... omdat ze kadavers opruimen en zo zelfs ziektes kunnen voorkomen. Volgens deze onderzoeker zorgen de geluiden er dus inderdaad voor... dat gieren er zin in krijgen. Het is onze hypothese dat ze hier geld van worden, inderdaad. Dus ik hoop dadelijk wel wat paar dingen te zien. Nou. Oké. Okay. Dat was de waard van Nederland. Hey, maar als je uh, ja, het geluid van soortgenoten zeg maar, thuis opzet... om, uh, om er weer zin in te krijgen... Ik het, ook dat ga ik vanmiddag even uittesten. En nog druk vandaag. Ja, eerst wat reservewiel en dan... Nou, komt goed. Zo meteen, uh, Mattie en Marieke's collecte Lonneke... die komt bij ons collecteren. Ze heeft net een verzoek gedaan of Luc mee mag doen. Ja, interessant. Waar zou ze voor komen, hè? Want Luc is de oorzaak van haar collecte. Matti en Marieke. Nou, razend benieuwd. Na Taylor Swift, de fade of Ophelia. You You let the match to wash Van Taylor Swift en de Vader van Filia. Volgens de deur staat Lonneke. Lonneke komt helemaal uit het Franse kan. En waar kom je voor collecteren? Ja, goedemorgen. Ja, ik kom voor het volgende collecteren. Uh, Luc, die uh, heeft vorig jaar in september tijdens jullie uitzending heel enthousiast verteld over de Coast to Coast Challenge in Schotland. Ja. En dat deed hij zo enthousiast dat ik. Uh, dat ik mij direct ingeschreven heb. Nou, nou, wat gaaf. Heel even voordat we verder gaan. Luc, wat is ook alweer de coast-to-coast? Coast? De coast-to-coast coast is een soort van alternatieve triathlon... die je aflegt in de, de Schotse hooglanden. Dus je moet 34 kilometer hardlopen... 125 kilometer fietsen... en ook nog eens een keer 1,6 kilometer kajakken. En toen dacht jij, Lonneke, dat is iets voor mij. Ja, nou ja, ik weet niet precies wat ik dacht. Ik denk misschien... Uh, maar uh, Luc was zo enthousiast... dat ik mij in een soort van... Uh, zelfoverschatting direct heb ingeschreven. Uh, en dan, uh, details. Ik had Luc zijn moeder kunnen zijn. Dus het is ook niet dat ik super jong ben... Um, dus ja, het is gewoon een typisch geval. Midlife crisis, denk ah, ik. Waar, waar, waar maar, zit je op de schaal van uh, Coast to Coast Red Race? Zeg maar? Dus, dus uh, fiets je al een beetje? Ben je een hardloper? Kijk, dat kajakken daarvan, dat, dat, dat geloof ik wel, dat doet niemand. Maar hoe zit je met nee. fietsen en hardlopen? Nou, ik ben wel sportief. Dus het is niet zo dat ik van 0 naar 100 ga. Dus ik, ik, uh, ik heb al best wel dingen gedaan. Maar dit, dit, ik vind dit wel next level. Ja, Wat Onwijs dus, leuk. Dan... Hey, wil je het uh, alleen doen of samen? Ik heb, uh, ik heb iemand gevonden die met me meegaat. Ah, te ja. gek, Wat ja. een gek hey, Nu kom je dus collecteren voor denk ik, het inschrijfgeld. Hoeveel is dat? Nou, nou, ik dacht dus dat het alleen inschrijfgeld was, maar er komt zoveel meer bij kijken. Dat ik uh, eigenlijk gisteren, of nou niet alleen gisteren, regelmatig denk, uh, Luc bijna vervloek. Dat dus ik denk: waarom, waarom heb je mij ja. zo enthousiast gemaakt? Ja. Uh, nadat ik uh, de vliegtickets, de huurauto, nou ja, goed, ja, alles wat heb. Wat, kun je ja. eens een beetje inzage geven in wat dat dan ongeveer gaat kosten, alles bij elkaar? Uh, nou ja, Je hebt inschrijfgeld inderdaad. Uh, hotels, vliegtickets, huurauto. En dan moet je, word je ook nog door de organisatie... min of meer verplicht om een paar dingen te kopen... die je moet hebben tijdens, uh, tijdens de dag. Dus ja. dat je als je halverwege uh, neervalt... dat je in ieder geval een hebt en dat soort dingen. Ah, ja, um, dus ja, ik denk dat je zel, snel aan de 700, 800 euro... Oh, snel aan. Oh, ja, oh, hey, ik zou even één ding willen ja. zeggen. Um, huur je fiets op tijd. Ja, ik weet het. Het ja, ja. Is, nou, is nog niet geregeld, maar staat in de agenda. Oh, ja. oké. Okay, dit was precies het moment waarom, waarop Luc dacht, gaat dit wel goed? Het staat in de agenda, maar het is nog niet gebeurd. Ja. Oké, okay, hoe dan ook. Ja. Uh, Luc, ja. laten we even beginnen bij jou. Wat een onwijs compliment dat je mensen kan beïnvloeden om sportwedstrijden te gaan doen. Wat super. Sport Jezus. Ja. Mensen, mensen gaan me gewoon volgen ineens. Ik vind dit echt het allergrootste compliment wat je kan krijgen. En ik weet inderdaad dat je denkt, ja, je schrijft jezelf in. Dan denk je, oh, dat was het. Maar er komt kosten op, kosten op, kosten op, kosten. Ik heb ook vaak mijn huisnood Kees vervloekt met wie ik was zoals jij mij nu vervloekt hebt. Lonneke, want hij was weer degene ja. die mij die sleurde. Ehm... Okay. Um, ja, het is wel het einde, van de, het einde van de maand. Het is een dure maand. Maar ja. ik ga toch diep in de buidel. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ik geef gewoon 50 euro. Fuck oh. it. Ja, echt? Ja, ja, tuurlijk. Go for it, Lonneke. Cool. Super. Ah, lukt dat vind ik echt Thank super cool. En echt super cool. Ja. <laughs> de de collector komt volledig uit eigen zak. Dat is wel even goed om te zeggen. Ja, Ik ben ook uh, ja. gecharmeerd van het verhaal van Lonneke. 25 euro krijg je van mij. Super, dankjewel. Super. Ik ga ook zeker wat geven. Weet je wat Frassen leuk vindt? Je hebt een beetje zelfspot. Ja. Dat, dat, dat vind ik mooi. Daar hou ik van bij ja. mensen. Uh, tientje en veel succes. Oké, okay, dankjewel. Ja. Super. Ja, ik voor, voor mij krijg je ook een tientje. En dan heb je gewoon een heerlijk bedrag binnengehengeld. Ga hem echt, ga, ga, kick ik... some ass daar in september, hè? Dat ga ik zeker doen. Stuur een foto, stuur eindtijd, Al dat soort van zuks. Oké, okay, succes! Ik, dankjewel! <laughs> Super. Hoi! Hoi! It capital Just put your paws up. Cause you were born this way, baby.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 Queen, whether you're broke or evergreen Your black, white, base, toe, legiscent your you're Lebanese, your Orient Whether life's disabilities Left you outcast, but leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No matter straight up high, transgender life I'm on the right track, baby, I was born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 by the greens of oh, the morning with the sun rise, I rise up all and I'll try again so I get Music en uh, Morning, ja, voor wat betreft... Motties. Motties. Even een erbij vandaag, want er worden vandaag twee adviezen uitgevaardigd. Afhankelijk van waar je woont geldt een, een bindend advies. Oh, wat interessant. Ja, dat komt namelijk, in het uh, noorden zijn vandaag temperaturen rond het vriespunt... maar in Limburg is het uh, 10 graden warmer. Oh, joh. Dus uh, twee adviezen worden er vandaag uh, uitgevaardigd. En waar moet ik dan aan denken? Nou ja, uh, voor het noorden, aangezien de temperaturen daar rond het vriespunt liggen... Motties. Motties daar Staat ik bij vijf. Oh ja, oké. Okay. Echt uh, dikke wolle trui. Juist. Dan gaan we nu uh, meer richting uh, het zuiden. Dus uh, richting Limburg. Hou rekening, ja. Ik denk vanaf de provincie Brabant. Ongeveer. Daar zit het kantelpunt. Daar zit het kantelpunt. Daar staat hij dan op een vier. En Z dat is uh, de normale trui, zeg maar. En stel dan dat je in de logistiek werkt... zijn natuurlijk genoeg mensen die echt het hele land doorgaan... ook op zo'n dag misschien wel een paar keer... die denkbeeldige grens bij Brabant overgaan. Klopt. Zeg jij dan, is het verstandig om even in het bestelbusje... een uh, gewone trui, sweater of zo, neer te leggen? Zeker. En zodra je dan die Brabantse grens overgaat richting het noorden... dan die wolle trui uh, aan te doen, er niet overheen. Juist. Ga volbaar uit op pad. Je kan ook kiezen voor laagjes. Dat kan ook. Oh ja, dan combineer je bijvoorbeeld de 1, een, een hemd, met uh, de 4, de sweater. Ja, dat kan. Of je doet een normale trui en daarbovenop nog een dikke trui. Ja, maar dat is heel vreemd advies, want het is hier niet Groenland. Nee, <lacht> nee het is hier Gelukkig. geen Groenland. Gelukkig niet, zeg. Nee, nee oké, okay. dus dan, dan zou jij zeggen, doe de hemd. Doe een hemd, doe een want een hemd is een jas. Uh, juist. Wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Oh ja, dit is in Noorden. Uh... Ja, het is de vijf. En dan ga je die denkbeeldige grens over bij Brabant. en dan zit je op de gewone trui, dan zit je op de 4. Is de. de Truierraden redactie dan ook dubbel zo groot? Ben je uitgebreid vandaag? Absoluut. Ik was je al lang verloren? Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je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 Music, onderweg naar later. Overmorgen oh, word jij 41. Ja. Ja. En uh, nu weet ik dat ik vanmorgen in alle vroegte heb gezegd dat ik uh, ja iets na zeven met een update kom over jouw cadeau. Uh, de update is mm. dat ik nog werkelijk geen idee heb wat ik voor jou moet kopen. Ik maar dan is nu toch de update gegeven? Uh, nee, de update is iets uitgebreider. Uh, ik zit dus met de handen in het haar. Ja. Maar, maar, maar. Ja. Er lijkt zich een oplossing voorgedaan te hebben. En okay. die oplossing wil ik jou laten horen zo meteen. Oh, in ja. de richting van mijn cadeau dan? Ja, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Of niet, ja. Nou, merkwaardig dit. Uh, je hoort het straks om vijf uh, ja. over zeven. Uh, wie nooit meer jarig is, en dat is heel verdrietig, is Roger Ellers. <lacht> Roger Ellers, die is uh, begin deze week op 76-jarige leeftijd overleden. Oh, dat morbide brugje, <lacht> Dan zal je denken, ja, wie is dat? Dat was de regisseur van The Lion King. Ja. Zeg maar de, de oorspronkelijke regisseur van die tekenfilm. Uh, net zoals bij echte films hebben we natuurlijk ook tekenfilms een uh, regisseur. Ja. Toch heel verdrietig. Uh, ik heb er geen uh, moment bij stilgestaan of uh, van wakker gelegen. Maar dat soort botte opmerkingen heb ik in het verleden ook wel eens over anderen gemaakt. Het is dus niet goed gevallen. Oh. Dus ik stop met praten. Nee, nou ja, ik kan wel zeggen dat. Kijk, ik ken de Roger Ellis natuurlijk niet. Maar dat de regisseur van The Lion King dan overlijdt. Weet je, dat is voor mij zo'n moment in time. The Lion King was de eerste film die ik zag in de bioscoop. Samen met mijn vader. Ik dacht, ach ja, als dat soort mensen dan zeg maar de aarde verlaten. Geen idee. Ik, ik, ik was hem op straat voorbij gelopen. Maar ik dacht toch. Snap je wat? Snap je een beetje bij waar... Nee, ik begrijp het wel. Nee, ja. het is altijd als welk persoon ook over Overlijdt is erg verdrietig. Ja. Maar ik heb Roger Ellers hiervoor nooit uh, gekend. Ook nooit aan hem gedacht. Nee, en en derhalve heb ik ook geen sentiment. En daar ben ik ook blij om, want ik heb al zoveel sentiment. <laughs> uh, over alle vreselijke dingen. Dus juist. bij Roger Ellers heb ik heel eventjes... Uh, maar als je er gewoon... ook nog om moet huilen, dan gaat het allemaal uh, voelen. Dan krijg je het wel heel Oeh, druk? Juist. Maar waarom begin ik hierover? Nou, zometeen uh, een opwarmer voor de Q-top 500 van de 19. Kijk, dat komt dan wel weer echt binnen. Elton John, hoor je zo? Amazon presenteert.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 Oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Het groeien. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BNW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving.